...olympisch kampioenen in Vancouver wetsen het nog maar eens eventjes op de 1500 meter. En hier wil ze wat laten zien op die 1000 meter. En het moet gezegd dat Wüst een behoorlijke 500 meter reed eerder op de dag. Zeker voor haar doen, zeker als we het vergelijken met die verschrikkelijke 500 meter op dat EK allround in Colalbo... ...twee weken geleden die ze echt helemaal verprutste. Dat was typisch zo'n 500 meter voor Irene Wüst. Het kan op een gegeven moment helemaal tegenzitten... En dan lukt er ook echt helemaal niks op die 500 meter. Dan raak ze niet één slag op zo'n 500 meter. Ze rijden dus tegen Shannon Rampel, de Canadezen. En Wust zal alles op alles zetten om maar in de buurt te komen van die tijd van Christine Nesbitt. Wat een waanzinnige tijd is dat die 1.15.01. 1,9 seconden bijna sneller dan de nummer 2 Annette Gerritsen. Daar komen Wust en Rampel nagenoeg gelijktijdig uit de bocht. En Rampel heeft de voorsprong opgebouwd in de eerste 50 meter van het rechte stuk. Verder 18,9. 33 om 18:61 voor Irene Wüst. De tijden na 200 meter. Nu het ritme vinden, uh, moet, uh, dat moet Irene Wüst nu proberen. En op de kruising, dat verschil naar Rempel uh, de dichtrijden. Rempel heeft beide armen al los. Wüst houdt de linkerarm op de rug. En dan komt ze wel aan. Maar het is niet zo dat ze echt naar Rempel toe komt gestormd. Ze zit er nu naast. En bij het uitkomen van de bocht is ze er dan voorbij. De bel klinkt voor de laatste ronde voor Irene Wüst. En daar komt de versnelling van Irene Wüst. Meteen pakt ze een metertje of vijf voorsprong. Op Shannon Rampel. Rondje van 28-1 voor Wuß was het. Rondje 28-5 voor Rampel. Dan moet Wüst naar de buitenbaan. Dan moet ze naar die buitenbocht. Maar het ziet er allemaal nog heel erg krachtig uit. Zo kennen we haar natuurlijk. Zo weten we dat ze in lekkere doen is. Als ze zo rijdt. Die slag mooi maakt. Ze loopt mooi door de, binnen, door de buitenbocht heen. Voorsprong op Rempel is immens. En dan kijken we naar de eindtijd van Irene Wies. Komt ze in de buurt van Nesbitt? Nee, ze komt niet in de buurt. Het verschil is anderhalve seconde met Christine Nesbitt. Maar Irene Wies zet wel de tweede tijd van de dag neer. 1.16.49. Maar zet dat maar eens even af tegen die tijd van Nesbit 1:15,01. Wat een verschil is dat. Slotrondje van Wus 29,7, halve seconde langzamer dan het slotrondje van Nesbit. Daar pakte Nesbit de wind en dan kijken we naar de tijd van Rampel, de eindtijd 1:18,20. Die staat daarmee 12 op de 1000 meter. Gaan we naar het klassement. Nesbit heeft uh, de macht gegrepen door dat baanrecord op de 1000 meter. En zij leidt uh, furieus en uh, met veel kracht in dat algemeen klassement. En een ruime voorsprong op de nummer 2. En dat is gewoon nog steeds Jenny Wolf. Die blijft uh, Annette Gerritsen en de andere net voor. Wolf morgen 82-honderdster achter op Nesbit op de 500 meter. Gerritsen derde na de eerste dag op negentiende morgen van Nesbit op de 500 meter. Dan Kodaira, 100ste achter Gerritsen. Daarna David daar 300ste achter Margot Boer. Die ik toch wel eigenlijk op plaats 2 of 3 had gezien. Die laat het zo liggen. Zo na de eerste dag. Die heeft het op die 1000 meter inderdaad laten liggen. En dat mogen we toch ook wel een beetje zeggen van Heather Richardson. De Amerikaanse had ik ook ietsje hoger ingeschat. Wust staat Zevende. En Van Riesen staat achtste. En vanaf plaats twee tot en met eigenlijk Wüst op plaats twee, zeven, staat het allemaal wel dicht bij elkaar. Maar ja, er steekt er eentje echt met kop en schouders tot en met de knieën aan toe steekt ze er bovenuit En dat is de Canadese Olympisch kampioen op de duizend meter, Christine Nesbits, is bezig aan haar eerste WK-sprint. En zo na deze eerste dag lijkt zij onbedreigd op weg naar haar eerste wereldtitel, sprint.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 De afgelopen week kon Cowan ternauwendood een kabinetscrisis voorkomen. In de opiniepeilingen staan hij en zijn partij er slecht voor. Cowen zei dat het bij de verkiezingen niet om personen, maar om programma's moet gaan. En dat hij daarom opstapt. Daisy Bouters is tot zeker vier jaar geleden betrokken geweest bij drugshandel. Dat blijkt volgens NRC Handelsblad en RTL uit Amstberichten van de Amerikaanse ambassades in Suriname en Guyana. Die door WikiLeaks zijn gelekt.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 En dan was langs de lijn nog tot uh, 6 uur met uh, spectaculaire, altijd spectaculaire duizend meter mannen. We gaan straks eerst nog even door met de analyse van de duizend meter van de, de vrouwen. En vooruitkijken naar de mannen. We hopen ook nog even wat te horen over uh, Emmanuel Son, die dus definitief weggaat bij Ajax. Hij vertrekt per direct naar AC Milan. De Bee Gees en Staying Alive. Andrea Nuit is hier de hele middag om te analyseren. Is het trouwens een beetje jouw muziek van de Bee Gees? Nou, niet helemaal. Wat had jij op je hoofd als je ging trainen? Of had je geen muziek op je hoofd? Ik had weinig muziek op mijn hoofd. Er was meestal muziek in het stadion. En dat overheerste dan zo dat ik dat soms nog wel storend vond. We hebben het niet over de muziek die we nu horen, hè? Nee. Nee, nee, nee. Uh, Stoort dat trouwens in je voorbereiding als je een wedstrijd moet doen, dit soort. Uh, nee, nee. Doet er een bellen om je heen? Nee. Nee hoor. Nee, maar Ik hoorde het Nuis net zeggen, die vond het eigenlijk wel geweldig. Als je de bocht ingaat, ja, nee, dat je, je de, eigenlijk je... op een soort golf wordt gedragen. Ja, als, je, als je zelf rijdt, dan hoor je niet wat voor muziek het is. Dan hoor je alleen maar één groot lawaai. En je hoort waar jij bent, dat daar het meest lawaai is. En dat geeft de kick tijdens dat je bezig bent. En aanmoedigingen, hoor je dat wel? Nee, niet specifiek. Je, je let heel erg op je coach. Dus als je daar langskomt, dan is er, is, ben je daarop gericht... En voor de rest hoor je, hoor je geen specifieke dingen, hoor je alleen maar één groot lawaai, maar dat is wel mooi genoeg. Ik heb wel eens, uh, volgens mij was het Pieter van Hogeband die vertelde, het kan nog zo'n herrie zijn. Ik hoor mijn vader of mijn moeder er altijd bovenuit. Die hoor ik altijd. En de rest hoor ik dan niet. Ja, ik had het altijd. Ik hoorde altijd alleen met mijn coach. Maar komt kom ik daar altijd op gericht was. En voor de rest vond ik niet interessant wie ik hoorde. Mm. Um, even naar uh, de Duizend meter. Die Nesbit die, uh, nou, is gewoon binnen, dat is klaar. Ja, dat, dat lijkt mij ook. Dat, dat, dat mag je en dat kan ze niet meer uit handen geven. Als je zo goed bent op een duizend op meter. en zo'n degelijke 500 meter hebt gereden. dan, dan verdien je het ook hè, als ze dat morgen weer laat zien om te winnen. Hmm, maar dit verschil is wel extreem. Het is extreem. Als je, nou, als je alleen naar de duizend ja. meter kijkt, hoe is het mogelijk? Ja, jij, kijk, zij ik, heeft ik, natuurlijk alle duizend meters die dit jaar gereden zijn gewonnen. maar nou, uit mijn hoofd gezegd nog niet met dit grote verschil. Maar heb jij een verklaring ervoor? Uh, nee. Uh, niet, niet op dit moment. Kijk, ze, ze, dit is natuurlijk een hele goede 1000 meter reis. Dus dat heeft ze al de laatste jaren laten zien. Ze was dit jaar ook al veel beter als de rest. Dus kun je ook verwachten dat ze hier de duizend meter wint. Maar... Ik had gedacht, nou ja, als ze dat met vijf, 16 wint... dan wordt het, het klassement nog spannend. Want ja. dat had ze goed moeten maken op Margot en op Jenny. En dan kom je heel dicht bij elkaar. Maar nu is het gat zo groot... Ja, dat het voor nummer 1 eigenlijk al helemaal niet meer spannend is. En bovendien reed Margot natuurlijk niet uh, de beste duizend meter uit haar carrière. Waardoor uh, het verschil tussen haar, uh, als we daar even tot beperken... Ja, het is en tussen bijna 2,5 seconden. is ongelooflijk groot geworden. Dat is, dat is bijna 2,5 seconden. En uh, Margot reed... Uh, was, op de duizend meter zat niet lekker in de vel. Ze bleef een beetje uh, met, met pijn en moeite. Bleef ze bij Nesbit en dan zag je gewoon dat ze niet in haar eigen slag komt. En dan rij je te verkramd en dan verzuur je dus ook sneller. Ben je veel moe, eerder moe. Ja, en dat is dan eigenlijk een opeenstapeling van. En dat kun je tijdens zo'n duizend meter niet meer herstellen. Wust, Gerritsen, Riese, twee, drie en vier. Is dat volgens uh, uh, dat wat we mochten verwachten van het uh, voertuig? Nou, ik, ik, ik, ik, uh, ik, ik vind dat uh, Annette een hele nette duizend meter gereden ja. heeft. Ik, ik, ik weet niet of we meer van haar hadden kunnen verwachten. Uh, ik denk dat ze ten opzichte van de vijfhonderd meter... dat ze zich heel goed hersteld heeft, dat ze zich goed voorbereid heeft... en dat ze dus klaar was voor, uh, voor een duizend meter. En uh, ja, die, die heeft uh, nu derde in het klassement. Wat allemaal uh, twee tot en met uh, vijf zit ontzettend dicht bij elkaar. Dus mm. dat is stuivertje wisselen straks. Maar ik denk dat ze zich uh, na die 500 meter daar goed tussen gereden heeft. Uh, Jenny Wolf die reed al vroeg. En dan zei hij van ja, dit is, uh, valt toch een beetje tegen. Maar uh, uh, als je het achteraf bekijkt... Ja, ik, mijn reactie was gelijk, die is uit, uh, uit, het toernooi. uit het toernooi. Maar die staat voorlopig wel nog twee dagen De Nesbit. Uh, ja, daar toch misschien een beetje op verkeken. Uh, of ja, uh, nee. Nesbit heeft gewoon een extreem goede duizend meter gereden. Uh, maar toch, als je de duizend meter van Margot en de duizend meter van uh, Laurine en van uh, Annette ziet... ten opzichte van die van Jenny, zouden die duizend meters beter moeten zijn dan die van, van Jenny. En dus we uh, kunnen de conclusie is... trekken dat de Nederlanders het een beetje hebben laten liggen nu? Nou, ik had iets meer verwacht op de duizend meter, absoluut. Ja. Is er nog ja. een uh, van de, de, de outsiders, als je het lijstje zo langs gaat... die er voor jou nu uitspringt? Die je misschien op een plek ziet staan die je niet had verwacht? Nee, ik denk dat we ik van tevoren misschien... dat, dat we dit lijstje bij elkaar hadden gezocht... om, uh, om daar een podium, of in ieder geval nummer 1 tot en met 8 van te maken. Kijk, en aan de andere kant kun je ook zeggen... van de Nederlanders hadden we veel van verwacht... maar ze staan wel met z'n vieren bij de eerste 8... En ik denk dat we dat ook in jaren niet gehad hebben. Nee, je dus dat, als je, dat, als je ja. dat zo ja. bekijkt, uh, presteren ze hartstikke goed. Alleen, ik denk dat het nu de, de kans was geweest om, um, om te scoren. Hmm. Dat je met z'n tweeën, dat je in ieder geval twee Nederlanders op het podium kunt hebben. En dat kan nog, want er gaat zijn heel klein, he, de verschillen zijn uh, minimaal. Dus uh, dat kan nog, dus dat moet denk ik een doel zijn voor morgen. In hoeverre kan je de, kun je deze tijden ook uh, morgen verwachten op een, op een tweede dag? Ben je dan voldoende hersteld om weer te knallen? Is, uh, ja hoor. Ja. Is het 20 genoeg? Dat, dat, dat, dat moet voldoende zijn. Je moet voldoende uh, in vorm zijn. Je moet getraind genoeg zijn om dat te kunnen doen. Je ziet zelfs mensen die, die, die de tweede dag beter zijn. Ja? Zoals dat? Ja, dat kan. Ja, so, hoor. Hoe kan so, dat dan? Soms heb je een prikkel van je lijf nodig om, om beter te worden. Om... om uh, in, in de snelheid te zitten, in, in je, ja, om je spieren goed aan te kunnen spannen... om je dat hele lijf aan te kunnen sturen. Je je spieren wakker maken eigenlijk, min of meer. Ja, ja ik had ook altijd uh, een, een, een dag van tevoren echt even een prikkel. En niet, niet veel, maar wel een prikkel nodig om dat lijf klaar te zetten. Om dat lijf uh, uh, klaar te maken voor, voor een ja, uiterste inspanning. Maar waarom doe je dat dan niet op vrijdag, denk ik dan? Dat zullen ze ongetwijfeld gedaan hebben, ja. Sommigen zijn dan wel eh, wat voorzichtig, moet niet te moe worden... want morgen komt het pas. En dan kan dat lijf ook een beetje insukkelen, een beetje slaperig zijn. En die moet je eh, strak houden. En als je dat bijvoorbeeld op vrijdag eh, minder goed gedaan hebt... dan kan die zaterdag daarvoor gelden. Mm -hmm. En dat betekent dus dat je zondag soms nog een goede dag hebt. Mm -hmm. en, en, en is dat van tevoren in te schatten? Of is dat maar net hoe je wakker wordt en hoe het aanvoelt? En... Ja, dat, dat kan. Je, je ziet eigenlijk weinig op, op een hoger niveau dat ze op de tweede dag... Uh, heel anders presteren als op een eerste dag. Je ziet vaak wel zo de, he, in, in de top dat de tweede dag... Dat, dat als de eerste dag goed is, is de tweede dag ook goed. Alleen ja, met sprinten gaat het om zulke minimale verschillen... dat dat wel net het verschil kan maken. Ja. Goed, dus het is uh, wat betreft een Nesbit gedaan, kan de conclusie zijn. En wat de plekken daarna, uh, daarachter betreft... dat kunnen we nog een, een stuk of zeven vrouwen, misschien wel acht voor... Uh, voor het podium. Voor het podium, die kunnen Ja hoor, gaan. ik denk dat het de streven moet zijn om, uh, om met twee Nederlanders op het podium te komen. Ja, dus de spanning is nog volop aanwezig, ook bij de vrouw. Ja. Ja. The same road leads to the same house. I wish this key would fit the door still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 Lekker niks aan de hand, uh, muziekje van uh, Alain Clark. En uh, Good Days, is dus acht minuten voor half vijf. We gaan weer even naar het uh, Steven Dalenbouts, die uh, uh, door de krochten van het stadion loopt... om daar uh, interessante mensen ergens her en der vandaan te plukken. Je staat bij een massagetafel, of niet? Steven? Een uh, lege massagetafel. Ja, hallo, Robert, hoor je mij? Ja, ja, ja, ik hoor je. Ik zeg, je staat bij een massagetafel... Ja. Inderdaad, een lege massagetafel. En naast die massagetafel staat John Posma. Dat is de masseur van Shawnee Davis. Shawnee Davis lag tot een halve minuut geleden op deze massagetafel. Die lucht, die typische massagelucht, die hangt er nog omheen. Um, we wilden graag Shawnee ook even, even uh, zelf spreken. Maar die concentreert zich dusdanig op de duizend meter. Dat hij uh, dat liever na de duizend meter heeft. Um, maar goed, ja, de, de kleren zijn allemaal weer aangetrokken. John Bosma, ook uh, jouw massagekleren zijn... Uh, jij verandert dan ook in trui, hè? Als je klaar bent met, met zo'n massagebeurt. Ja, ik sta uh, gewoon in de normale sfeer. Ja, nou weer in de normale kleding. Um, Johnny Davis ligt onder jouw handen. Ja, hoe lang doe je dat eigenlijk al? Hoe lang masseer jij hem al? Uh, hij is twee jaar geleden bij me gekomen. In, uh, in februari toen, na die val in, uh, in Colombia. Dus uh, dat gaat nu goed. Want ja, je zou jou een masseur kunnen noemen, maar dat is, het is niet zomaar geloof ik een masseur. Er zit wel een speciale methode achter die jij ongetwijfeld voor jezelf wil houden. Maar kun je wel een, een... Je kun je wel een beetje aangeven wat er nou anders is en waaraan we moeten denken? Uh, het is heel moeilijk uit te leggen. Het is holistisch en je brengt dus heel veel dingen samen. En uh, ja, wat ik doe, dat, dat is uiteindelijk aan degene zelf te de vragen die het ondergaat. Ik kan het zelf ook niet uitleggen. Maar het, is, het is, gaat veel anders en heel dieper dan, uh, dan normaal. Probeer het toch even uit te leggen, want dit, dit, dit snap ik niet helemaal. Uh, je wenkt je dus lichaam en geest weer samen. En als je geest niet goed is, kan je lichaam niet functioneren. En dat is vaak een probleem. Dat de mensen dus met een, uh, met een geest gaan rijden en niet met lichaam. Doe je dat ook door uh, doe je dat alleen met je handen of praat je ook met iemand die op de tafel ligt? Ja, beide. Je luistert naar het lichaam, je luistert dus naar de geest en je luistert dus naar. Ze... Als iemand dus, dus probleem heeft of je, je vindt ze gewoon. Dus dan zegt degene niks. Maar je bent dus wel bezig dus om diegene dus helemaal in één, ja, in één lichaam te krijgen. We zagen Johnny Davis op de 500 meter rijden die titanenrit die, die tegen Stefan Groothuis. Het was een prachtige race om te zien. Heeft hij na afloop nog wat uh, uh, met jou daarover besproken? Een paar dingetjes omleggen in zijn lichaam. Wat waren dat voor dingen? Wel <laughs> in zijn benen een beetje omleggen. Dus dat hij uh, beter geprepareerd is voor die duizend. Wat voor indruk maakt hij op jou? Goed. Het lekker. Uh, ja, goed. Jij kan misschien ook wel de vergelijking maken met hoe hij bijvoorbeeld vorig jaar in Vancouver was. Waar, waar jij ook was. Uh, de Olympische Spelen. Uh, hoe zijn lichaam toen aanvoelde in vergelijking met nu, zo'n na-Olympisch seizoen? Uh, ja, zo'n lichaam wordt toch wel moe. Vooral na zo'n Olympische jaar. Dus uh, het is me moeilijker om te prepareren. Dus dat is wel moeilijker. Dus, uh, je leeft echt naar zo'n Olympische Spelen toe. En nu is het dus even, als zware een soort rustjaar. En dan, uh, dan kom je weer. Als ik het geluk heb dat iemand mij masseert, dan uh, wordt er wel eens gezegd... ja, het zit vast in je nek of zo, of zo. Is dat, is dat bij een topsporter ook zo? Ja, ja een topsporter die... Uh, Ieder mens is een topsporter. Maar deze topsporters weten natuurlijk welke spiernaar ze moeten gebruiken. En dat wordt goed belast opgelegd. Dus, uh, yeah. Wat verwacht jij van Shawnee dit weekend? <laughs> ik verwacht, of ik hoop, dat hij kampioen wordt. Dus uh, ja, dat, dat verwacht je natuurlijk ook wel een beetje. Maar ja, uh, de tegenstand is groot en uh, een groot veld. Er zit een groei intussen. Uh, de Nederlanders zijn heel goed, dus uh, ja. Ah, jij, kent hem. jij kent hem beter dan, uh, dan menig andere schaatsliefhebber. Uh, wat, wat, wat voor iemand is het nou? Hele rustige jongen, heel sociaal. Uh, ja, iemand die je echt zou willen. Iemand die je echt zou willen? Ja, hij is een rustige iemand dat dus, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, er zijn mensen die dus die, die alles van tevoren al gaan zeggen van ik kan dit, ik kan dit en ik kan dat. Maar Sjani wacht af en hij ziet gewoon en hij praat met iedereen, hij is blij met iedereen en, en, en hij, hij zwaait naar iedereen. Hij is heel, het publiek heb je nodig en dat, vindt, en dat weet hij ook. Zouden we haast vergeten, want ja, we hebben het wel altijd over het masseren. Maar voor mij is die rol nog wel groter. Hè? Want de afgelopen weken zijn jullie de hele week samen opgetrokken. Op weg naar dit toernooi. Ja, zondag waren uh, we al bij elkaar. Toen belde hij hem op. En uh, ja, zo zijn we hier naartoe geleefd. Dus, uh, nou... wat, doen jullie, wat doen jullie door zo'n week heen? Hebben jullie de hele dag contact met elkaar? Nou, we hebben wel contact met elkaar. Maar s'avonds ga ik naar hem toe. Dus dan uh, overdag heb ik mijn eigen uh, schoonheids- en massagesalon. En uh, ja, over, dan s dan ben ik bij hem en dan... Uh, In zijn hotel? Ja, ja. Af, hij komt bij ons. Dus eten jullie samen? Eten we samen en uh, ja, Af, hij eet lekker bij ons. Dus uh, een hotel eten is ook altijd niet je van het. Bij jullie thuis wordt er ook gekookt? Bij ons thuis wordt ook gekookt. Met stampot. Een Een stamppot of wat hij ook maar wil hebben. Mijn vriendin kan heel goed koken. Dus uh, ik zeg altijd, uh, ik eet het liefst thuis we dus, ja. gaan kijken naar zijn duizend meter zometeen. Gaan we doen. Bedankt. John Posma was dat. Ja, het grootste nieuws wat in het interview dat is dat Johnny Davis stampot eet, uh, Steven. <laughs> ja, ik geloof het ook ja. ja. Ik kan op de voorpagina. Het nieuws van de dag. <laughs> Goed, nog even naar de duizend meter vrouwen gewonnen door Nesbit. Dus in de Kooi, een nieuw banenkooi Roen Stekelenburg in gesprek met Margot Boer die uitkwam tegen Nesbit. Ja, het leek zo leuk om tegen Nesbit te rijden. Ja, maar was het niet. Ik wilde te snel en uh, flinke mist op de kruising, waardoor ik helemaal in mijn ritme was. En eigenlijk alleen maar achter de feiten aan, uh, aan het rijden was. En uh, dan zei hij echt een geweldige. Wordt het dan een nadeel om tegen haar te rijden, dat, dat ze van je wegrijdt en dat je er achteraan gaat harken? Ja, maar je hebt niks meer op de laatste kruising eraan, dus uh, dat is gewoon uh, jammer. Als je wel door kan rijden, dan heb je wat meer, uh, minder achterstand op de kruising. kun je er misschien nog wel een beetje... Proberen voor je gevoel heen te rijden dan. Maar je 15-0 is wel heel hard hoor. Ben je al aan het vloeken in je hoofd tijdens zo'n rit? Ben je al aan het realiseren van daar gaat ze, daar gaat ze. Ik kan er niet bij blijven. Nee, je gaat gewoon... Uh, proberen probeer zoveel mogelijk snelheid te maken. En uh, ja, ik ging niet meer schaatsen. Dus ik verloor nog meer snelheid. Maar dat was gewoon echt een uh, hele slecht... Uh, ja, gewoon slecht. Nou zei je na de 500 meter, dit is een groen vinkje... Is deze nou diep rood of is die uh, lichtrood? Hoe kwalificeer je het? Die is flink rood. Ik heb uh, behoorlijk wat uh, verspeeld op de rest. En uh, ja, we moeten morgen gewoon, uh, nog een betere 500 en met 1000 gewoon, uh, goed, uh, goed focussen om nog uh, zicht te hebben op het podium. Want daar wil ik wel graag op staan. Het is nu zicht op het podium, Wat zicht op de titel, ja, dat is uitzicht. Ja. Net, Nesbit niks geks doet, dan wordt zij hier dan, uh, dan gewoon wereldkampioen? Ja, of ik moet in 1, 1, 1 gaan rijden, maar dat wordt hem niet, denk ik. Dus uh, Nesbit rijdt een hele goede 500 voor haar, uh, haar doen en gewoon een geweldige 1000. En uh, ja, dan verdien je het ook om weer het kampioen te worden. Maar we hebben nog een dag, dus uh, ik had vandaag een slechte en uh, kan iedereen overkomen. En uh, ik hoop morgen niet mij weer. Radio 1, het NOS-journaal.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 En in de Zuid-Russische stad Ufa zijn drie mensen gewond geraakt... bij een brand in een winkelcentrum. Het vuur brak uit na een zware explosie. Het is nog onduidelijk waardoor die is veroorzaakt. De meeste mensen konden het gebouw van vijf verdiepingen op tijd verlaten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Krol. Het is bewolkt. In het zuiden mis het er nog eventjes, maar dan is het weer droog. Vanavond misschien een enkele opklaring. Vannacht weer opnieuw dikke bewolking. Af en toe wat motregen, misschien in het zuidoosten wat natte sneeuw. Lokaal kan ook mist ontstaan. Temperaturen lopen uiteen van 3 graden aan zee tot 1 graad in het binnenland. En in het zuidoosten zal de temperatuur rond het vriespunt liggen. Morgen overdag opnieuw veel bewolking. Aanvankelijk in het zuiden wat regen, die verdwijnt. En dan is het groot deel van de dag droog. Misschien later dat de zon af en toe even doorbreekt. Maar u hoort de lichte aarzeling in mijn stem. Uh, verder een uh, zwakke tot matige noordnoordwestelijke wind. Aan zee kan ik af en toe. Aantrekken tot windkracht 5 en het wordt een graad of 6 in het zuidoosten 4. Volgende week houden wij veel bewol bewolking. Van tijd tot tijd regent het een beetje. S'nachts is de graad of 2 aanvankelijk en overdag een graad of 5. In de loop van de week wordt het kouder, dan gaat het s'nachts een paar graden vriezen. En dan is het overdag een graad of 3 boven 0. Maar veel kouder zal het niet worden. langs de lijn met nog de duizend meter voor mannen op het uh, programma. Zometeen uh, de grote jongens, zoals we dat al de hele middag zeggen. Maar die Daniel Craig, uh, Andrea was er wel benieuwd naar, want die reed zo'n goede 500, Sebastian. Ja, ik, ik zit ook echt met verbazing te kijken naar hem. Dat had ook een goede 58. 50. Ja, 1,10,58. En dat is maar een halve seconde boven zijn persoonlijk record. En dat heeft hij in uh, Salt Lake City gereden. Uh, in december van het... Uh, kijken... na nou, december 2009. Dus dat is in de, ruim een jaar geleden. Maar uh, en nu rijdt hij 1158 En daarmee is hij uh, voorlopig afgetekend de beste. Uh, weer dus goed gedaan... Door die 19-jarige Australiër Daniel Grecke reed tegen Danny Ile. Nou, Die kwam in het stuk niet voor. Greg aan de leiding. 1.10.58. Otta tweede 1, 12, 13 Daar zit dus anderhalve seconde tussen. En dadelijk in de zesde rit krijgen we eigenlijk een beetje de eerste belangrijke naam in actie voor wat betreft het klassement. Jun Moon, de nummer 7 namelijk van de 500 meter. En verder in het eerste blok zit ook nog Mika Pautala, de fin, die tiende werd op de 500 meter. Na elf ritten gaan we dweilen en dan krijgen we zeg maar de grote finale met de belangrijkste kanshebbers voor op dit uh, wereldkampioenschapsprint. Maar Greg verbaast ons weer met die 1, 10, 58. Standing. Take that and the flood. Uh, even naar uh, t half Jun Moon, als het goed is heeft hij nu gereden, Sebastian. Hoe heeft hij het gedaan? Uh, niet goed genoeg om uh, Greg van de eerste plaats af te rijden. En dat zegt toch ook wel wel uh, niet alleen wat over het goede rijden van Greg, maar toch ook wel over het tegenvallende rijden een beetje van Yoon Moon. 1164 voor de Koreaan, die drie jaar geleden hier in Ereveen nog de nummer drie was van het wereldkampioenschap sprint achter Q-Yook Lee en uh, Jeremy Waterspoon, maar daarna veel blessureleed heeft gehad. En uh, een beetje is weggezakt eigenlijk. Ik heb ook niet het idee dat uh, de tijden die hij nu rijdt goed genoeg zijn om dit weekend weer op het podium te komen. Maar dus hebben we uh, Greg nog steeds aan de leiding. Met 1,1058 en 600ste van een seconde daarachter. Die Yoen Moon uit Korea. We gaan even naar het jaar 2022. Want dan moeten de winterspelen plaatsvinden in Barcelona. Dat vinden ze tenminste in Spanje. Er zijn serieuze plannen om de stad en de bergen bij La Molina kandidaat te stellen. Voor de organisatie van die spelen. Ramon Carreras, de voorzitter van de Catalaanse Wintersportfederatie. Vertelt over de plannen in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Barcelona. Ellen van Dijk de gaat, de gaat naar de goal. Un secondo. Zero. È finita l'avventura del Dream Team, ovviamente con loro. Lewis's eighth Olympic gold medal. He stretches away and breaks the world record. Oh yeah, schijnt ze <inaudible> te denken. Ze beseffen. The king has broken it again. Habana, Barcelona, 92. And don't you love it? Carl Lewis, het Dreamteam, Ellen Verlangen, allemaal hoogtepunten van de Spelen van 92. Mede bedank aan die Spelen werd Barcelona op de internationale kaart gezet. En als het aan de Catalanen ligt, gebeurt dat opnieuw, want er zijn grote plannen. Yes, very big plans. <laughs> Plannen om de Winterspelen van 2022 naar Barcelona en omgeving te halen. We hebben een grote stad. Ja, die grote stad die is er. Het is een stad met heel kind mensen. And... Met aardige mensen ook nog. De uh, mountain is heel close. Het is hour uur a half, two uur. En het grote pluspunt: er zijn bergen in de buurt. Dus so, uh, we denken dat we een we um, goed plan kunnen uh, presenteren. Een heel compact uh, between uh, tussen city stad en de mountain in de Pyrenees. Maar goed, om dan eerst maar eens eventjes te kijken naar die bergen. We zijn in La Molina voor het WK snowboarden. En wat daar opvalt, is dat er eigenlijk helemaal geen sneeuw ligt. De bergen zijn groen. En wat er ligt, is kunstsneeuw. Dat is nou niet zo'n aanbeveling. Well, it depends, no? It, it, it may happen anywhere. I remember Vancouver. Oh ja, in Vancouver was dat ook het geval. And here. Uh, I have been living here for about 30, 35 years. Misschien is the de worst jaar. never had seen this before. En deze situatie, geen sneeuw, die kennen ze helemaal niet in La Molina. Er is de afgelopen decennia niet voorgekomen. Bovendien ze weten ze er goed op in te spelen. We hadden de previsie om. To... Uh, produce a lot of snow, keep this and we we are performing a very nice, uh, championships. Kortom, het is allemaal goed gekomen met het WK snowboarden. Dan moet het met de Olympische Spelen toch ook wel lukken in de bergen. En dan heb je nog die grote stad. Uh, all the indoor uh, sports will be in Barcelona. Dan worden de indoorsporten gehouden en daar zijn de faciliteiten ook voor. We hebben many uh, indoor uh, stadiums en uh, we want to uh, adapt stadion's voor skating, hockey, skating, speed. En hoe dan de precieze invulling wordt, dat weten we pas later. In juli worden de plannen officieel bekendgemaakt. Maar goed, de intentie is er dus om de Olympische Spelen van 2022 naar Barcelona te halen. Maar waarom zouden ze het eigenlijk doen? kennen Barcelona er a lot of people from everywhere going there tourists. Barcelona trekt natuurlijk al veel mensen aan, toeristen met name. But our mountains are very nice. Maar de Pyreneeën om de hoek, die zijn nog relatief onbekend. We think it's good to show to all the world uh, what what is the Pyrenees. En dan is het ook nog een kwestie van Catalaanse trots. We we, we think it heel be it would be very nice to be een van de steden, of misschien de eerste, die Who is going to to be able to the winter and the summer sports? Is al moment combinerend, Zo ging dat in 1992, het ontsteken van de vlam. De extase in het stadion, dat is waar ze in Barcelona en omgeving opnieuw van dromen, maar dan voor 2022. Aan de andere kant, we leven in een tijd van de economische crisis en ook Spanje krijgt daar nadrukkelijk mee te maken. Is dat dan wel een moment om de spelen te willen organiseren? We weten know precies exactly which will be de situatie in 2022. Ja, we weten natuurlijk niet hoe het in 2022 zal zijn. Maar ja, als je de spelen wilt hebben, moet je daarvoor al gaan investeren. Uh, we willen we will study De invest should start in 2015. Ja, dat investeren moet dan gaan gebeuren in 2015. Dan moet die economische crisis toch wel voorbij zijn. We hopen so. <laughs> Grootste plannen dus in Barcelona, en als ze de spelen krijgen, wordt het net zo mooi als toen. Uh, it should be at least like the Olympics in Barcelona. Barcelona. Ja, in juli zal Barcelona de Olympische plannen officieel presenteren. De toewijzing van de spelen van 2022 is pas over vier jaar. Boys. En uh, Being Boring, bijna tien voor vijf in Tijalf. Nog steeds uh, Steven Dalebouts, dit keer met... Uh, nee, nee. buiten Tijalf. Oh, buiten Tijalf, sorry. Correctie, goede correctie trouwens. Ja, nee. Maar wel met de man van het zilver uit 1988, uh, de speler Calgary, toch? Ja, de man van het zilver in 1988, inderdaad. Het Olympische zilver, mensen kunnen thuis nog even gokken... Uh, want ja, ik sta hier in een warme tent, een, uh, een lekker warme tent, want dat heeft Jan Ikema goed uitgezocht. Jan, het uh, schaatsen volgen met een bar in de buurt en in een warme tent. Ja, ik doe het wat dat betreft uh, heel slim. Ik, uh, ja, ik had natuurlijk liever op het ijs gestaan of, uh, dat wij jongens op het uh, WK hadden gehad. Dat had mogelijk geweest. Bij de APPN-ploeg? Ja, met Ronald en Michel en, uh, en Lars. Maar ja, net niet gedaan. En uh, dan is het toch mooi dat... Uh, dat uh, uh, dat ze je uitnodigen voor, voor, een, voor in zo'n tent. We hebben hier de schaats door. Ah. Ja, Giel van Praag die presenteert het. We hebben vanmorgen al leuke gasten gehad. Met Rientje Ritsma, Wopke de Vecht, Pieter Muller. Kijk, dat zijn nog eens namen. En ik ben nou zeg maar een beetje de... De schaatskenner. De Mark-Marie, de, ja, de sidekick van, van Giel. En ik, ik mag grappig inbreken en dat gaat, gaat leuk. Mark-Marie van, van TIAF noemen we jou even. Ivan marie Schaatsen, ja. Oké, okay. ja, dan laten we dan even uh, over dat schaatsen gaan praten over de dag van vandaag. Uh, laten we de vrouwen beginnen. Um, wat blijft hangen, wat een lange tijd zal blijven hangen... is denk ik die duizend meter van Nesbit. Ja, kijk, eigenlijk, eigenlijk... Kijk, ik had me natuurlijk al een beetje voor, ingelezen van uh, Nesbit. ja, die, die rijdt een goede duizend me oh, meter. 500 meter was wat, wat minder, maar toen zij zesde werd... En toen ik die, die laatste 100 meter zag, toen dacht ik van nou, dat belooft voor de duizend meter. En ze is gewoon, uh, ja, ze is met, met kop en schouder steekt ze er bovenuit. Een, een idioot groot verschil. Ja, dat zag Margot Boer in die directe rit tegen haar gebeuren. Hè? Wat, wat, wat doet dat met Mar Margot Boer, denk je? Ja, dan dat, dat, dat, dat, nou word je even op je plek gezet. En dan, dan, dan, dan alle illusies die je had om wereldkampioen te worden, die worden in zo'n directe rit... Uh, ja, in één keer uh, vernietigd, zeg maar. Want je merkt gewoon dat iemand uh, uh, gewoon op die hele kilometer... gemiddeld twee kilometer per uur sneller rijdt. Ja, dat zie je dan ook zo mooi in beeld staan, hè? Ja, en dat, dat, is, dat is goed zichtbaar. En dan zo'n laatste rondje van 29-3 van Nesbitt... Ja, waar iedereen boven de 30 zit, dan, uh, ja, dan, ben je gewoon, dan ben je gewoon sterk. Dan heb je gewoon goed, goed kunnen pieken op dit moment. Ja, morgen gaat het om plaats 2, 3, 4, 5 misschien. Maar plaats 1 is vergeven. Ja, plaats één is vergeven, ja. Als we naar de mannen kijken... Uh, wat vind jij van die rit tussen Groothuis en Johnny Davis? Ja, dan denk ik bij mezelf... Uh, Groothuis die is het hele jaar met die sprint bezig. middellange afstand. En Davis die, uh, die pakte er dan ook nog rond bij. En als ik dan toch kijk dat die, dat die Davis zich toch op zo'n wedstrijd... als dit, een sprint goed kan prepareren, toch weer onder de 10 komt. Hè? En dan denk ik van, ja, waar haal je het vandaan? En ja... Ik ben heel benieuwd wat hij op de duizend meter laat zien. Als hij, uh... Ja, ik, ik vind eigenlijk dat hij er op de 500 meter heel verrekt, verrekt goed bij zit. Ja, en Stefan Groothuis, ja, daar was toch een puiker 500 meter? Ja, dat was ook ja, geweldig, geweldig, absoluut. Maar ik, eh, toch, toch had ik verwacht dat hij verder bij Devensweg weg zou rijden. Want ik, ik, ben, ik denk dat Davis precies weet wat een meter hoe je die moet schaatsen op een wereldkampioenschap. Ja, nou, dat is goed dat je erbij zegt. Want hij heeft ook al duizend meters geschaatst dit seizoen. Uh, in Azië bijvoorbeeld, die tegenvielen. Ja, hij heeft een uh, duizend meter in Azië geschaatst die tegenviel. Uh, dat Lars Elgersma vlak achter hem zat. Maar dat was zijn slechtste duizend meter. En uh, uh, ja, Davis die liet nou op de 500 meter zien. Net wat Nesbitt deed op de, op de 500. Dat, dat, een, dat een, een halve oranje zeg maar... Toch, toch het ritme heeft gevonden in die eerste 100 meter. Een goede 500 meter kan schaatsen. En dan verwacht ik altijd heel wat van op de 1000 meter. En q Lee, die mogen we zeker ook niet vergeten. Die deed een uitstekende 500 meter. Met wat voor, wat voor kansen dicht jij hem toe op het eindpodium? Ja, Lee is natuurlijk. Een, die weet natuurlijk ook wat het is om, om kampioen te worden. En die, die heeft nu een, ja, een riante voorsprong. Die, rijdt, die laat gewoon even, even zien dat hij dat een goede 500 meter kan rijden. Met onder de 35. Ja, en als je dan vergelijkt met bijvoorbeeld Jan Smeekers... en dat geef ik ook even aan, Sprinten ze zo dicht bij elkaar. Jan Smeekers uh, wisselt wel een stuivertje met hem. En die zitten nou gewoon 8, 19e erachter. Ja, daar ging alles fout eigenlijk, hè? bij die 500 meter van Smekers. Ja, dan, uh, ja dan, heeft het, dan is het toch een wereldkampioenschap. En dan kan je wel zeggen, ja, het is ook maar een wedstrijd. En dat zeggen wij als coaches ook altijd. Gewoon een wedstrijd, hè. Doe, doe als het een gewone wedstrijd is... Maar het lukt je niet. Ja, leg het maar eens uit als het die half vol zit met uh, schreeuwen in het publiek. Dat lukt je, dat lukt je niet. En, en, en je bent pas een grote als je uit, dat, uit dat, al dat geraas en al dat geschreeuw van mensen. Dat je daar iets kunt halen dat het boven jezelf doet uitstijgen. En dat, dat lukt in het begin niet altijd gelijk. Maar een, een sportman moet daar steeds sterker in worden. Tot slot, wat, wat, wat wens jij Jan Bos op deze laatste drie WK-afstanden voor hem toe? WK-sprintafstanden. Ik wen. Ik ik, ik wens Jans Bos gewoon het allerbeste. En uh, Jan Bos is gewoon een kanjer. En Jan Bos heeft het schaats, het sprint in Nederland op de kaart gezet. Door als eerste wereldkampioen te worden in 1998. En Jan Bos is gewoon een, een, een kanjer in mijn ogen. Wat betekent dit, deze herrie? Dit is uh, herkenbare muziek. Ik, als ik het zo inschat, het Blauwhuister dakappel. Dat schalt hier uit de boksen. Is het een signaal voor, iets, oh, voor de dweilpauze waarschijnlijk? Het is het dwijlorkest. het is nou Wijlpauze. En volgens mij zijn wij net op tijd klaar. <lacht> Oké. Okay. Succes met de. Uh, de wereld gaat door, toch? Sorry, die laatste... De wereld door, toch? De wereld door, ja. En, uh, straks hebben we nog uh, Art Schenk als uh, tafelheer. En waarschijnlijk nog een hele goede schaatsrijder. Oké, okay. Jan Ikema, uh, Met het uh, Dakkapel, het blauwe Dakkapel op de achtergrond. We gaan terug vanuit deze tent naast Thialf naar de tribune, de commentaartribune in Thialf, Sebastian Timmerman. De trap kan open en de trap is al open, zo te horen inderdaad, hier naast Thialf. En uh, over de dweilorkesten gesproken, uh, misschien gaat dat wel al verdwijnen. Want er zijn plannen in het kader van de vernieuwing van het schaatsen... om uh, die dweilorkesten misschien wel niet meer in te huren voor zo'n toernooi als dit, zo'n WK Sprint. En om het allemaal met uh, ja, wat meer houseachtige muziek, denk ik, of zo uh, uh, op te gaan lossen. Of misschien wel met een live optreden van een zanger of een zanger is In zo'n dwelpauze... ...maar men is wel aan het nadenken... ...over een wat eigen tijds invulling... ...van de dwelpauzes. Nou, in ieder geval... Het wel ook speelt naast die half, Nog niet in die half, Maar ze staan al wel klaar in de wetenschap. Dat Christopher Rukke uit Noorwegen de snelste tijd heeft neergezet. 11:47 voor hem. 11:46 moet ik zeggen. Want ik zie dat die tijd met 100ste is gecorrigeerd. En die Daniel Gregg uit Australië staat netjes op de tweede plek. Jun Moon had is dus gereden. Staat op de derde plaats. Hij is de beste in dat klassementje van de rijders die al gereden hebben. Over twee afstanden. Mika Poutela heb ik ook nog zien rijden. Maar de Finn die al niet... Al te best begon met de tiende plaats op de 500 meter. Gaat wegzakken in het klassement. Want hij staat nu al 11 op de 1000 meter met 1.12.06. Dat wat betreft het eerste blok op de 1000 meter. Dadelijk direct na het wel. Kjeld Nuis, de nummer 8 van de 500 meter in de baan. Tegen uh, Nitz-Zwitski. En dan zien we eigenlijk voor de rest vanaf rit 15 de interessantste ritten. Met Tai Beaumont daarin, de nummer 2 van de 500 meter. Daarna Jan Smeekens tegen Tucker Fredericks. Als er 500 meter zou zijn geweest, was dat een topduel geweest. Nu doen ze het op de 1000 meter. Lindsay tegen Lopkov, Groothuis tegen Morrison. Greg tegen Nico Iele. Shawnee Davis tegen Q. Lee, de winnaar van de 500 meter. Is een prachtige rit. Dat is het voorlaatste rit. En Jan Bos gaat deze eerste dag afsluiten. Wat betreft het actieve schaatsen met het uh, uh, duel in de laatste rit met Samuel Swatch. Want na de duizend meter wordt de dag echt afgesloten... met het afscheid van Marianne Timmer. Maar eerst dus weer de ijsmachines op de baan voor de ijsverzorging. Ja, we gaan dit uur uh, even afsluiten met uh, Andrea Nuits. Dwijlorkest weg en uh, eventueel house daarvoor terug? Nou ja, ik denk dat het, dat dwijlorkest... is natuurlijk echt wel typisch Nederlands. En... Ja, maar het gaat zo. Ja, en je kan zeggen van, nou uh, ja, voor de internationale... Internationale schaatsers die hebben daar wat minder mee. Hè. Die zitten meer op andere muziek te wachten. Wat je dus ook overal, als je ergens anders bent, hoort. Maar ik denk dat het toch wel heel zonde is als dat weggaat. Ik bedoel, dit hoort toch een beetje bij, uh, bij Tiaf, bij het Nederlandse schaatsen. Sterker nog, ik denk dat de mensen in het buitenland, als het... Uh, wat internationaler gaat. Mensen komen kijken naar het schaatsen en naar het weilorkest. Ja, nou, maar het weilorkest is er eigenlijk ook een beetje... om het Nederlandse publiek te vermaken. En niet, ja, er, er zitten ook zakelijk Nederlandse mensen. Dus dit, daar is het voor. Ja. Niet voor de schaatsers, in ja. principe. Ja, ja, ja goed. Nou, misschien willen ze het juist uh, internationaliseren. Daarom juist uh, uh, door het weilorkest weg te halen. Ja, Of het helpt, ik weet het ook niet. Dat was mijn eerste reactie ook, al, Wat jij zei van, oh, het zou jammer zijn als het zou verdwijnen. We hebben nog één minuut. Wat is een rit waar je vreselijk op verheugt? Maar ja, ik ben sowieso uh, benieuwd naar, uh, naar uh, uh, de nummers 1 tot en met 4, de duizend metersrijders. Ja, dan heb je natuurlijk de, de ene laatste rit, hè, Davis tegen, tegen Lee. Dat natuurlijk een, uh, een prachtige rit wordt. En, um ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd wat Stefan doet, of hij of net zulke goede duizend meters als op het NK kan rijden. Tegen en... Danny, Danny Morrison. Ja, Danny Morrison vond ik wat tegenvallen op de 500 meter. Nou is het ook geen 500 meter rijder en echt wel een specifieke duizend meter oh. rijder en 500 meter rijder. Maar goed, heeft dit jaar ook nog niet uh, heel veel spectaculaire dingen laten zien. Aan de andere kant misschien voor Stefan prettig dat hij... Stefan rijdt uh, op zijn best als hij zijn eigen rit kan rijden. Ja. Um... Nou, we wachten het af, we zien het wel. Jan Smekers tegen Tucker Fredericks hebben we ook nog. We gaan er zo over doorpraten. En vooral luisteren uh, na het NOS-journaal van 5 uur. Graag dat zo. Ooit was een nierziekte dodelijk. Gelukkig heeft dialyse dat veranderd. Maar een leven met dialyse is een leven vol beperkingen. Nierpatiënten zijn vaak moe.